1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Gemeenten wijzen plannen voor sociale werkplaatsen af. Duizenden varkens verbrand in Merselo. Een vrouw van 96 bekend moord uit 1946. Het weer in Groningen en Drenthe, nog wat lichte regen. In het zuidwesten schijnt de zon alweer. Vanmiddag overal opklaringen, maar ook wat stapelwolken. 17 tot 20 graden wordt het. Morgen een vrij zonnige zomerdag, bij dezelfde temperatuur als vandaag. Vanaf vrijdag volgen weer meer buien. Het VNG-congres in Ulft in de Achterhoek heeft over het bestuursakkoord gestemd. Half uurtje geleden gebeurde dat. Maar het onderdeel over de sociale werkplaatsen nemen de gemeenten niet voor hun rekening.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 13,4 tegen 86,6 voor Roel Pauw is in Dicht Ulft bij. waar dat VNG-congres uh, wordt gehouden. Maar ja, daar hoor ik al iemand op de achtergrond, Roel. Uh, de gemeenten de die, de die de hebben de toch het, het advies van het bestuur van mevrouw Joris... Maar, uh, gevolgd en dat ene onderdeel eruit gehaald. Hè. En dat we dat lang niet allemaal al goed voor elkaar hebben. Roel, hoor je en misschien bij? wordt het nog wel moeilijker. Ik schets twee ontwikkelingen die we onder... Ik vrees dat we wel contact hebben met Ulft... Ik dacht dat daar mevrouw Jorisman het woord was, maar dat we Roel Pauw niet horen. Um, ik kijk even of dat ja, nog gaat lukken. Ja, ik hoor je, Roel. Ik hallo. Er, ja, Vertel eens, Roel, uh, ik... dat VNG-congres een half uurtje geleden gestemd erover. 86,6 procent heeft voor het bestuursvoorstel uh, gekozen. Dat wil zeggen dat ze uh, dat onderdeel over de sociale werkplaatsen dat dat eruit gehaald wordt. En daarmee zijn ze voor het bestuursakkoord. Uh, hoe is dat vanochtend gegaan? Nou, het was uh, best een uh, emotionele bijeenkomst. Uh, heel veel mensen die gebruik maakten van de mogelijkheid om iets te zeggen op het podium. Nog even de laatste puntjes op de i te zetten. Vooral uh, een uh, pleidooi voor eenheid van de een. Vooral een pleidooi om, om helderheid, om duidelijkheid. Hè, dat die sociale paragraaf er toch echt uit moest. Uh, uiteindelijk toch een ruime meerderheid die voor het bestuursakkoord heeft uh, gestemd. En dan zijn er ook tegenstemmers. En een van hen heb ik hier bij me staan. Dat is Loes Ipma, wethouder in Woerden. Mevrouw Ipma, waarom was u tegen? Nou, wat heel goed is, is dat we uh, als congres de VNG terug hebben gestuurd om weer te gaan onderhandelen. Dat is de winst van vandaag. Maar het is jammer dat ze daarbij geen keiharde randvoorwaarden hebben meegekregen. Ik had graag gezien dat ze als randvoorwaarden hadden meegekregen dat er structureel meer geld moet komen voor de reïntegratie. Want dit raakt de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente. En het moet echt met te weinig geld. En ik had graag als wethouder gezien uh, dat we daar een harde voorwaarde op meegegeven hadden. Um, was het toch niet beter geweest als de VNG met een eensluidend signaal was gekomen van wij willen dit. Maar, met uitzondering van die sociale paragraaf, dat, dat daar heel duidelijk nog over onderhandeld zou moeten worden. Nu is het een beetje een halve boodschap, zou Donner kunnen zeggen. Ja, uh, dat zou kunnen. Uh, maar ik vind echt dat het nu aan Donner is om te gaan bewegen. Er is afgelopen maanden uh, onderhandeld met beton. Uh, Donner heeft op geen enkele manier uh, bewogen. En de VNG heeft nu een heel helder signaal aan... Aangegeven. We willen heel graag de verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdzorg, de WMO, de wet werken naar vermogen. Maar daar moet extra geld bij en dat is waar we, waarmee we op pad gaan. En uh, nou, Ik heb er ook alle vertrouwen in dat we daar, dat, uh, Donner en Rutte gaan bewegen. Want Rutte die wil heel graag draagvlak bij de gemeente om dit soort taken over te dragen. Dan moet hij dat ook echt serieus nemen, ons statement van vandaag serieus nemen en weer gaan onderhandelen met de VNG en gaan bewegen. Nou, en of Donner gaat bewegen, dat zullen we zo meteen zien, want dan gaat hij het woord voeren. En dan zullen we zien of hij uit de voeten kan met dit ah, toch een beetje halve ja tegen het bestuursakkoord. Later meer hierover op Radio 1 Roelpauw, dankjewel. In Merselo bij Venraai woedt al de hele ochtend een brand in een grote varkenstal. Zo'n 150 varkens konden in allerlei naar buiten worden gebracht. Maar men is bang dat de andere 5.000 dieren het niet zullen overleven. Inmiddels is wel de brand in Messelo bijna onder controle. Een reportage van Trudy van Rijswijk. Een brandweervrouw is met een slang nog even wat aan het schoonspuiten hier. Vlakken tegenover heeft de brandweer een tankje opgezet. Dat is een soort mobiele douche. Daar worden alle brandweermannen en hun uniformen in ontsmet. Waarom moeten jullie worden ontsmet? Dus, uh, mogelijk uh, asbest. Mogelijk asbest, oh. En hierachter staan nog wat brandweerlieden op het dak van de stal. Dat is trouwens een, een stal van wel drie, vierhonderd meter. Meneer Piepenbrok, u bent de woordvoerder van de brandweer. Het is kennelijk nog lastig, er is ontzettend veel brandweer op de been. Ja, dat klopt. We hebben opgeschaald tot zeer grote brand. Dat betekent vier tankauto's spuiten.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 die luchtpijpen die erin zitten. Ja, ja. Dus het is een beetje afwachten tot jullie naar binnen gaan... wat er nou precies aan de hand is. Uh, er zijn nog twee kleine brandhaarden in het achterste gedeelte van stal 1. En uh, We willen zeker weten dat er geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn. Dan zal de zaak worden afgeblust. Gaan we ventileren en dan kunnen we verder kijken. Het kabinet voelt er niets voor om in Libië gronddoelen te gaan bestoken... Bronnen in Den Haag zeggen dat het kabinet niet aan die wens van de NAVO zal voldoen. Nederland heeft op dit moment 6 F16's en een mijnenjager in het gebied... om het luchtruim en de Middellandse Zee te bewaken. Naar verwachting praat het kabinet vrijdag over een eventuele verlenging van die missie. De NAVO zou graag uitbreiding van de Nederlandse bijdrage zien. Maar de kans daarop is klein. Aldus bronnen in Den Haag. De gemeente Amsterdam gaat miljoenen bezuinigen op de brandweer. Elk jaar gaat er bijna 3 miljoen euro minder naar het korps. komen andere roosters, kazernes worden samengevoegd... en in de binnenstad komen er zes mensen op een brandweerwagen. Nu zijn dat er nog zeven. Zonder dat de veiligheid in het geding komt... beloven de korpsleiding en de burgemeester... die de 900 brandweerlieden vanochtend inlichten. Theo de Boer van de uitrukdienst. Hè, zo noemen jullie ja, de groep die elke dag op de wagen zit. Hoe ja. was de sfeer binnen bij de uitleg door Van der Laan? Uh, de sfeer was uh, momenten grimmig en sommige momenten nou, goed bespreekbaar. We hebben een aantal dingen naar voren geschoven met elkaar. Die voorstellen, twee kazernes in de Bijlmer samenvoegen tot één. Ja. In de binnenstad de zevende man van de wagen... Hoe erg is dat nou eigenlijk? Nou ja, ik kan u vertellen, ik ben in het stadsdeel Zuidoost geweest. Ik heb het daar uitgelegd. Uh, er zijn rapporten van als ik u vertel dat uh, de uitdruktijden voor voertuigen met 8 tot 12 uh, minuten omhoog gaan. Maar goed, dat levert wel geld op, net zoals het weghalen van die zevende man ja. op de wagen. Nou, ook... Dat zou toch prima kunnen, zou je zeggen? Nou ja, kijk, dan moeten we de discussie anders stellen. Dan moeten we tegen de burgers zeggen, wij komen alleen nog maar van Blussen en wij komen niet meer voor het redden van dier. En dat moet u dan ook maar gaan vertellen tegen die brandweerman... want die brandweerman die doet al 135 jaar zijn werk op een manier dat hij uh, aankomt en dat hij gaat kijken om zo snel mogelijk... jouw kinderen van een zolderkamer of van een slaapkamer af te halen. En op het moment dat wij als gemeenteraad beslissen om dat niet meer te willen... Nou, dan moet je dat ook naar je tra uh, burger transpa uh, transparant maken. En dan maar, moet maar, je... maar legt u en... dus uit dat dat niet meer kan... als je van zeven man naar zes man gaat op een brandweerwagen? Nou, uh, het, uh, wij hebben procedures uh, op de autospuiten Dat als je een zevende man hebt en uh, die man die is er niet meer dan uh, gaan die uh, tijden van redding op, uh, op een bovenste verdieping, op twee of drie hoog, die gaan langer duren. Maar, zegt Van der Laan, we moeten als stad 200 miljoen bezuinigen elk jaar en ook de brandweer moet zijn deel leveren. Ja, dat kan ik best leven. Maar wij hebben vanaf 1985, elke twee jaar hebben wij een bezuiniging uh, in, an, tegen onze kiezer gehad. Uh, we hebben casernes gesloten, we hebben voertuigen op, uh, op blokken gezet, enzovoort, enzovoort. Wij zijn uh, enorm teruggegaan in, het in, in zoveel personeel. En wij geven alleen maar aan de komende weken en de afgelopen weken aan de burger, aan de bestuurder, jongens, we kunnen niet meer. De taxis En dat ze Theo de Boer namens de 900 Amsterdamse brandweerlieden. 30 juni dan beslist de gemeenteraad en die dag wordt er ook een grote actie gehouden. Hoe, op welke manier, dat is nog niet duidelijk. Een bijdrage was dit van Edwin van den Berg. Dit is het NOS journaal. het dooralt Megens. Een vrouw van 96 heeft een moord bekend die ze in 1946 heeft gepleegd. Tien maanden na de bevrijding heeft ze de Leidse ingenieur Gullier in de deuropening van zijn huis doodgeschoten. Gullier zou als directeur van een architectenbureau zaken met de Duitse bezetter hebben gedaan. Maar daarvan is hij na de bevrijding vrijgesproken. Of de verdenking ook iets met het motief van die mevrouw te maken heeft is nog niet duidelijk. De 96-jarige vrouw heeft de moord schriftelijk bekend aan de burgemeester van Leiden, Lenfrink. Die heeft intussen een gesprek met de vrouw gehad. De moord is verjaard, maar de bekentenis is toch naar het Openbaar Ministerie gestuurd. De zwemleraar uit Uithoorn, die wordt verdacht van ontucht met zijn leerlingen... is opnieuw opgepakt tegen de man van 53 is een tweede aangifte gedaan. De man die les gaf in zwembaden in Alsmeer en Diemen werd drie weken geleden... na een eerste aangifte ook al opgepakt, maar toen weer vrijgelaten... wegens gebrek aan bewijs. De man is opnieuw op verdenking van misbruik van een jong kind gearresteerd. In Alsmeer kregen 105 kinderen les van de man zonder andere volwassenen in de buurt. De ouders van alle kinderen zijn geïnformeerd... en de man werkte sinds eind 2008 in het zwembad. In zijn woonplaats Parijs is de Spaanse schrijver Jorge Semproen overleden. Semproen zat in Frankrijk in het verzet... en belandde in het concentratiekamp Boegenwald. Na de oorlog was hij als lid van de Spaanse Communistische Partij... een felle tegenstander van generaal Franco. Zijn debuut, De Grote Reis, over de treinreis naar Boegenwald... verscheen pas toen Semproen al bijna 40 was... Van 1988 tot 1991 was Semproen minister van cultuur... in het kabinet van de socialist Felipe González. Jorge Semproen is 87 jaar geworden. En de fotograaf Erwin Olaf is voor zijn hele oeuvre onderscheiden... met de Johannes Vermeerprijs. Aan die staatsprijs is 100.000 euro verbonden. Dat bedrag moet de prijs weer naar gebruiken voor een speciaal project. De jury prijst het omvangrijke en rijke werk van Olaf... en zegt dat hij in zijn commerciële en vrije werk steeds weer in staat is om nieuwe wegen in te slaan. Erwin Olaf krijgt de Vermeerprijs eind oktober in Delft. Sport. De Italiaanse wielerbond heeft Ricardo Rico voorlopig geschorst. Gisteren gaf de UCI hem nog toestemming om uh, voor een kleine Kroatische ploeg te gaan rijden... maar de Italiaanse bond zet daar vanwege gezondheidsredenen een streep door. Rico werd in februari in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Hij zou zichzelf een bloedtransfusie hebben toegediend. Die werd door zijn toenmalige werkgever, Vakant Soleil, ontslagen. Rico zelf ontkent dat hij de bloedtransfusie heeft toegediend. Nog één wedstrijd. En dan kunnen de spelers van het Nederlands elftal met vakantie. Die laatste wedstrijd is vanavond in Montevideo tegen Uruguay. Dat land verloor vorig jaar op het WK in Zuid-Afrika... nog in de halve finale van Oranje. Toch zijn er bij oud-Ajax-speler Luis Suarez geen gevoelens. Nee, nee, zeker niet. Revanche misschien in de, in de volgende WK. Deze is de revanche. Maar nu niet. Wij vergeten de, de wedstrijd in de WK. Ja, wij, wij verliezen Nederland, winnen spellefinales. Dat ja, is jammer voor ons, maar, maar nu is het geen revanche. Die wedstrijd tegen Nederland, uh, wordt dat een echte wedstrijd of wordt dat een oefenwedstrijd? Wat voor soort wedstrijd wordt dat? Misschien voor de wedstrijd, je kan zeggen of de wedstrijd. Maar uh, in de veld, je vergeet alles. Je gaat alles duelen moeten winnen, alles uh, kopen. Je wil winnen, alles. En uh, wij weten ook hier in Thuis, wij zijn sterk. En uh, is één wedstrijd voor de, voor de Copa-Amerika is, is goed voor ons. Uh, maar wij gaan proberen goede goed, goed kansen te spelen tegen Nederland. Louis Suarez was dat, in gesprek met Bert Maaldrink. Naar de ANWB, verkeersinformatie van Edwin Gerritsen. Edwin. Er zijn uh, vrij veel ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor Soete Woude Dorp... 2 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er staat daardoor ook fiede op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor Soete Woude, vier kilometer. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaandam is een ongeluk gebeurd. Daardoor staan er files op de ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 5 kilometer. Op de A10 Noord richting Zaanstad voor -Zaan Werf 2. Op de A15 Gorkum Nijmegen tussen knoppen Del en Tiel. 9 kilometer file. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven is ook een technisch onderzoek na een ongeluk. Tussen Knoop het Eewijk en Knoop het Pauwgraven staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Nog een keer de hoofdpunten. De gemeentes stemmen niet in met het complete bestuursakkoord dat met het kabinet is gesloten. Steun is er wel voor afspraken over verdeling van taken en geld op terreinen als zorg en natuurbeheer, maar niet voor de opgelegde bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. In het Limburgse Merselo zijn duizenden varkens omgekomen bij een stalbrand. Dus de 100 en 150 varkens konden worden gered. Maar de rest van de ongeveer 5000 varkens is gestikt door de rook. En een vrouw van 96 heeft een moord bekend die ze in 1946 heeft gepleegd. Tien maanden na de bevrijding heeft zij de Leidse ingenieur Gullier... in de deuropening van zijn huis doodgeschoten. De zaak is intussen verjaard. 14 over 1, einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Hier op Radio 1 zometeen het vervolg van lunch.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 stoptbc.nl Giro 130 Den Haag Dit is Radio 1 NCRV Lunch Jurgen van den Berg Goedemiddag allemaal, een dappere nieuwe wereld is de titel van een boek waarin 19 jonge nieuwe denkers hun visie geven op de problemen en oplossingen van deze samenleving. Hebben jonge denkers hele andere ideeën dan oude denkers? Dat is de vraag, het antwoord zometeen. Het radiodagboek is deze week op de Alp du West. daar wordt morgen geld bij elkaar gefietst voor KWF kankerbestrijding. Op de berg zijn ook heel wat BN'ers die de actie ondersteunen, onder wie ook deze meneer. Geweldige kanjes, zou Erika Terpstra zeggen. Nou, Erika, zeg het je nou. Het zijn geweldige kanjes. Wie is deze man? U hoort het zo meteen. En na half twee is het standpunt.nl. De NAVO wil dat Nederland ook gronddoelen gaat bombarderen in Libië. Vandaag is er een NAVO-top in Brussel... en daar zal minister Hille dat verzoek officieel krijgen. Nu doet Nederland met F-16 mee... en die handhaven het vliegverbod boven Libië. Ze gooien dus geen bommen af. Nederland neemt daarmee een uitzonderingspositie in. Ook Nederland moet Libië gaan bombarderen, dat is onze stelling. En u mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Doe dat door te sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. Als u twittert, gebruik dan hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Een dappere nieuwe wereld. Daarover hebben 19 jonge, nieuwe denkers zich in de afgelopen tijd gebogen... en de resultaten van hun werk zijn opgenomen in een gelijknamige bundel... die vandaag wordt gepresenteerd. Frisse gezichten dus, mensen van in de 20 en de 30... die hun visie geven op de problemen en oplossingen van deze samenleving. En Lunch vraagt zich af, hebben die jonge denkers... hele andere ideeën dan de oude? Ik praat erover met Joop Hazenberg, eh, naast jonge denker... en redacteur van deze bundel, ook de oprichter van DenkTank Prospect. Goedemiddag. Goedemiddag. En Rinder te Groot, uh, jij bent uh, schrijver uh, en schrijvers in een, een van de verhalen in de bundel uh, geschreven. En uh, zit ook bij zo'n denktank, hè? hoe heet die ook alweer? Uh, dat is de uh, World Connectors. Kijk eens aan, er, zijn, er kunnen niet genoeg denktanks zijn. Uh, dat klopt. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Um, Joop, eerst even bij jou. Hoe ben je op het idee gekomen om juist jonge denkers te laten schrijven over problemen? Ja, we zijn uh, als denktank kort voor de uh, kredietcrisis in 2008 begonnen. En toen die kredietcrisis uitbrak, toen zijn er heel veel bundels en boeken verschenen... maar allemaal van oude denkers, van de Willem Vermeens van deze wereld. Terwijl deze 21ste eeuw gaat toch echt over mijn generatie, de twintigers en dertigers. En die werden gewoon helemaal niet gehoord in het publiek debat. Dus daarom ben ik eigenlijk anderhalf jaar geleden al met het idee gekomen... om zo'n s van jonge denkers te maken. Ja, en wanneer, wanneer voldoen je nou precies aan die, aan die, aan die term jonge denken? Wat zijn de criteria? Nou, je moet uh, onder de 40 zijn, daar voldoet uh, 99% van de mensen die meedoen aan deze bundel uh, aan. Behalve Martin Piekaart, want dat is echt een specialist op het gebied van uh, pensioenen. Uh, daar, was en... geen, daar was geen jonge denken te vinden? Uh, nee, op dat vlak uh, niet. Nee. Oh. Voor zover uh, wij hebben kunnen achterhalen. Oh, dat geeft tot te denken. De, de eerste jonge denken moet dan opstaan in die richting lijkt me. Zo ja. snel mogelijk. Ja, dat lijkt me ook. Uh, en verder hebben we een aantal mensen uitgesloten uh, om te vragen... omdat ze al een podium hebben, zoals uh, Meili Vos. Die hebben Exit niet gevraagd en die is heel bekend. Uh, en uh, we hebben gekeken naar de mensen die de echte beste ideeën hebben... op allerlei terreinen van onderwijs tot duurzaamheid... En van diversiteit tot uh, globalisering. Linda, ja. waarom is het zo belangrijk dat die generatie van is en 30 zich laat horen? Nou, als we alleen maar de oude oplossingen blijven hanteren en alleen maar blijven denken in, in termen van belangen. Hè, van, uh, we hebben allerlei verworven rechten, als onze pensioenen, we hebben, hè, onze toekomst moet eigenlijk door de overheid wel worden geregeld. Nou, dan zullen we op den duur wel uh, een keer moeten vaststellen dat dat hem niet gaat worden. En beter later nooit. Dus ik denk dat, uh, of beter eerder dan later wil ik zeggen, ik denk dat als we niet snel naar nieuwe oplossingen gaan zoeken, uh, en dat ook op een verfrissende manier doen, waarbij we dus niet nadenken in termen van hè, wat, wat zijn onze rechten of wat zijn onze onze belangen, maar eerder hoe kunnen we uh, op een slimme manier in netwerken en met nieuwe ideeën uh, uh, zorgen uh, voor onze eigen toekomst? Ja. Maar zijn nieuwe ideeën ook altijd goede ideeën? Ik bedoel, of zijn oude ideeën altijd slechte ideeën? Nee hoor, nee, geen van beiden. Uh, maar wat ik wel een slecht idee vind is om... Hè, wat, wat, wat je veel ziet is om heel erg in termen van instituties te blijven denken. Van de grote, nee. hè, de traditionele politiek moet het maar oplossen bijvoorbeeld. Dat vind ik dan wel een, idee, uh, een slecht idee. Ik wil het trouwens helemaal niet zeggen dat alle ideeën uh, in, ons, uh, in onze bundel door iedereen worden gedeeld. Hoor. Ik ben het met sommige ideeën ook niet eens. Maar is nadenken op een dynamische manier van hoe, hoe kunnen we nou de boel eens echt opschudden en veranderen? Dat lijkt me, dat lijkt me, wel, dat lijkt me wel nuttig. Ja. Joop, uh, want de problemen zijn natuurlijk van alle tijden. Uh, sommige komen om de zoveel tijd weer gewoon terug. Uh, maar de, de ideeën dan nu daarover zijn nieuw? Uh, ja, voor een deel wel. Want uh, het gaat uh, bijvoorbeeld, het gaat eigenlijk al, het begint wel bij de thematiek van deze bundel. We hebben het bijvoorbeeld niet over uh, integratie-immigratie. We hebben het niet over de, de uh, drastische vernieuwing... van de manier waarop uh, politici met, uh, met ons omgaan. Dat zijn allemaal dingen die uh, eigenlijk al tien jaar het publiek debat uh, domineren. En waar, waarvan jongeren met name denken van integratie, waar hebben we het nog over? Nou ja, Goed, maar dit is, kijk, dat is toch wel wat nou, het debat heel erg bepaalt. En, en kennelijk is er niemand die echte oplossingen heeft. Nou, kijk, dat is wat het debat bepaalt, maar de echte issues die liggen bij globalisering, die liggen bij duurzaamheid... die liggen in de manier waarop de, de, de staat zich tot de burger verhoudt. Hè? Je, kan, je kan niet veel lijnen uit alle essays halen, het zijn er 19. Maar één duidelijk beeld is, is dat wij niet meer denken vanuit die staat... maar veel meer vanuit wat burgers en wat bedrijven kunnen doen voor die samenleving. En eigenlijk wat dan de overheid moet doen... dat, dat, dat komt nauwelijks aan de orde in deze bundel. Dat is echt een fundamentele verandering van denken. herinnert ja, jij schrijft een essay over de superburger. Dat klopt. Moet ik dat even uitleggen? Ja, ja. Nou, de superburger heeft dus niks met de hamburger te maken... maar het is wel een, <lacht> een, een, een ingewikkeld, uh, wat ingewikkeld verhaal. Uh, laten we zeggen een Big Mac met uh, tussen de broodjes... Uh, uh, een, een burger die uh, aan de ene kant uh, zich verhoudt... met uh, het, uh, de inrichting van het speelplaatsen om de hoek... en aan de andere kant ook nadenkt over het uh, klimaatprobleem. Dus een burger die uh, begrijpt wat hij aan de wereld kan veranderen... wat ik vooral niet, maar wat hij dan wel kan veranderen, hoe dan? En uh, uh, tot, wie ze, uh, tot welke mensen hij zich moet verhouden en tot welke thematiek? Uh, daar hoort ook een overheid bij die burgers serieus neemt. Dus, een, uh, uh, dus niet op een, uh, op een nou ja, lullige manier schijnparticipatie wil organiseren. Maar dat uh, op, een, op een goede manier doet. En ook in, met vertrouwen voor de burger. Dat lijkt er nu wel eens op dat, uh, dat de overheid... Uh, uh, of, of politici zien burgers als uh, kinderen voor wie ze moeten zorgen. Of ze zien het uh, hè, als slachtoffers van hoge heren in Den Haag. Waar mm -hmm. ze dan zelf natuurlijk niet toe toebehoren. Uh, en dat is volgens mij heel eenzijdig. Burgers zijn wel in staat om uh, um echt oplossingen te verzinnen en daaraan bij te dragen... Uh, op allerlei nieuwe, vernieuwende manieren... of op ouderwets manieren, mag voor mij ook. Uh, maar dat, uh, daar moeten we veel verder in nadenken. Ja. Dat, dat is wat ik, uh, wat ik hoop, dat we ja. naar de superburger toe gaan. Ja, Joop, wat natuurlijk aan, interessant is... Over, wa, over wat voor onderwerpen het ook gaat... is dat daar enige discussie over staat, zijn, uh, ontstaat... omdat je daarmee, uh, als het goed is, verder komt... Hè, nieuwe inzichten krijgt. Mm -hmm. uh, is dat onder de jongen denkers zo... dat ze allemaal een beetje op dezelfde lijn zitten... of zit daar ook wel echt uh, een, een, een verschil in van dag en nacht? Uh, nou, dag en nacht, dat, uh, dat weet ik niet. Dat is sowieso niet, niet echt iets wat leeft in onze generatie. Uh, ik zie, we hebben wel nadrukkelijk gezocht naar mensen die inderdaad uh, veel meer denken in, in, in, in die staat. Dus bijvoorbeeld uh, Thierry Baudet, die uh, heeft het heel erg over democratie. Heeft, daar is daar ook wat, uh, wat rechtse radicaal in. Ook Marika Stellinga van Elsevier heeft uh, heel erg uh, veel kritiek op die overheid. Uh, terwijl mensen uh, zitten ook weer ja, in, die, in die traditionele linkerkant uh, van het uh, politieke spectrum. Uh, dus dat, uh, het is niet zo dat wij een eensgezin, eensgezind geluid. Uh, in die, in die bundel weergeven. Nou ja. En dat is ook iets erg wat leeft in onze generatie. Dat wij onderling discussie voeren... en dat we niet een soort beweging willen vormen... waarin één ideologie dominant is. Nee, sowieso het, ja. het, het hele denken in links en rechts... heb ik het idee dat is, dat is bij jullie veel minder aan de orde. Ja, het is meer een, een, een tegenstelling tussen kosmopolitisme... En soevereiniteitsdenken. Dus uh, Thierry Baudet zegt van ja, de staat die blijft, Nederland die blijft voor mij gewoon het belangrijkste. En ik heb niet zoveel wel met Europa, uh, terwijl uh, ik daar juist een enorm voorstander van ben. Dus dat soort geluiden kun je wel in zo'n tegenstelling zien, maar links-rechts denken, nou dat is echt niet meer van deze tijd. Nee. Herinnerd over de sfeer in Nederland, hè? Uh, daarvan wordt gezegd het is zuur, het is star, het is weinig innovatief. Dat onderschrijf jij? Ja, ja, absoluut. Daar kan, daar kan echt wat aan verbeteren. En, Um, ik denk dat, maar wat, wat ik wel belangrijk vind is dat, je, dat we niet moeten... De, het debat wat gevoerd wordt, ook wel een zuur debat... Uh, laten zeggen over de, de samenleving, die zou verruwen en dergelijke. Um, dan zouden we wel eens ook daar onze schouders over mogen ophalen... en denken, ja wat, waar gaat het echt over? Dus dan uh, wel wat, wat minder zeg maar, wat, uh, wat leeft op uh, in de salon bij, uh, op een verjaardag... en wat meer uh, vooruitkijken. Mm -hmm. Dus De sfeer is wel zuur, maar misschien is de oplossing dan niet... om dan met z'n allen te proberen om uh, fatsoen... Uh, ...te gaan verkopen aan burgers en aan politici. Maar uh, om te kijken, waar, waar, waar draait het echt om? Wat zijn ja. de echt serieuze thema's. Uh, Joop, jij ja. je hebt uh, de, de, de zaak aangeswingeld met, met, uh, nou ja, met dit boek... ...met al die mensen bij elkaar te brengen. Uh, wanneer, wanneer gaan die ook echt doorstoten? Ik, bedoel, ik zag het geval van Marieke Stelling... gisteravond op tv zitten. Dus die zit ook heel vaak daar al natuurlijk als, als jonge vrouw... Uh, met, een, uh, ...met een frisse kijk op de wereld. Uh, maar dat, dat moet nog meer gebeuren, lijkt me. Ja. Ja, dat is wel een punt. Daar uh, ben ik zelf wat aan het, uh, aan het kantelen nu. Uh, op zich is het uh, in die anderhalf jaar dat ik mee bezig ben... zijn een aantal van de jonge denkers al uh, bekend geworden. Zoals uh, Thierry Boudet, maar ook als uh, Ruben van Zwieten. Dominee aan de Zuidas. Die is de laatste uh, uh, maanden wel veel in de media geweest. Uh, dat zal ook met een aantal andere jonge denkers... Uit, uh, uit de Bundeldapper nieuwe Wereld gebeuren. Maar ik ben nu ook bezig om te kijken... Van, moet er toch geen politieke partij komen uh, van die jongeren... voor de toekomst van Nederland. Omdat die verzorgingsstaat in Nederland... Ontstaan Onzettend onder druk staat. Een jongere partij dus? Uh, nee, een partij van jongeren, maar voor die samenleving. En uh, we hebben een soort werktitel bedacht, uh, Partij 2030. Want we willen er geen uh, variant van 50 plus uh, voor maken als tegengeluid. Maar het is wel duidelijk uh, dat deze generatie nu echt iets moet laten horen. van hoe moeten wij Nederland de komende 30, 40 jaar gaan organiseren. Nou, maar... En daar staan, ja, daar komen gewoon gigantische problemen op ons af. Nou, maar maar, maar bekijken bekijk ja. is één ding, maar gaat het ook echt gebeuren? Ja. Wat bedoel je? Nou, die partij. Ja, ik uh, ik krijg ontzettend, uh, ik heb het uh, een paar dagen geleden op Twitter gegooid. En ik krijg er zo ontzettend veel goede reacties op. Uh, mm. Van, uh, van generatiegenoten die me al aanbieden om te helpen. Uh, en ik denk dat het... Uh, het blijft de eerste halfjaar nog wel een verkenning van die, van die nieuwe partij. Maar uh, ik denk wel dat, uh, dat die er gaat komen. Nou, dat is aardig dan. Uh, daar, gaan we op, daar gaan we op wachten. Uh, vanavond is er een uh, debat hè, met Nelly Vrijda. Rinder, dat ga jij doen. Mm -hmm. Zenuwachtig. Nee, ik vind het wel spannend uh, wat ze allemaal gaat zeggen. Ze heeft uh, een grote staat van dienst. Niet heel erg in de politiek, maar wel een beetje. Maar uh, ja, ik ben, ben gewoon heel erg benieuwd. Ja. Ik, ik, ik durf de confrontatie wel aan. Ah, ja. Ja. Nou, en Dank voor jullie gesprek hier. En uh, we, we hopen jullie vaak te zien. De twintigers en de dertigers, uh, ook hier in de media. Uh, Joop Hazenberg en Rindert de Groot. Dank jullie wel. Het radiodagboek volgt deze week Alpen 6 Vandaag met... Even ten Apel en ik ben motaar, vrijwilliger, dus... En hij is een van de 900, uh, Evert, vrijwilligers... die meewerken dus aan Alp d'U6. Um, sportcommentator, daarvan kennen we hem, even de Napel. Hij begeleidt de koers op de motor. En natuurlijk doet hij dat om geld in te zamelen... voor het gezamenlijke doel, KWF kankerbestrijding. Maar ook omdat motorrijden al elf jaar zijn grote passie is... is hij misschien nog wel leuker dan fietsen. Uh, soms zou ik ook wel op de fiets naar boven willen. Maar uit het verleden, als uh, radioverslaggever bij Radio Tour de France... weet ik hoe zwaar het is voor geoefende renners. En als ik nu al, uh, twee dagen voor uh, de echte Albuces zie... hoe ze moeten ploeteren, hoe ze moeten zwoegen... dan denk ik, laat mij maar motor rijden. Dat is ook al zwaar genoeg. Mooi, nee. hè? Nee? Kijk, dit is ook weer, uh, weer zo'n hele mooie motor. Die ziet er nog heel netjes uit. Dat ding van mij ziet er al uit als een, als een varken. Als een echt werkpaard. Je hebt, uh, je, je hebt hem gepoetst, zeker, of niet? Nee. Nee? Ja, hij is uh, acht jaar oud. Jongen, jongen, jongen. Het is ook weer zo'n man. Hè, die, die, die, die, hij kijkt vol liefde naar zijn vrouw. Hij kijkt waarschijnlijk vol liefde naar zijn auto. Maar die motor, dat is het dan toch wel, hè? Dan gaan we eerst de motor even starten. Hij doet het voor een mooi ritje hier door Aldues. Ja, motorrijden. Ik had het altijd al een beetje als verslaggever van de Radio Tour de France-Equipe. Dan mocht ik. Eh, Heel af en toe, want Theo Komen was eigenlijk de vaste verslaggever op de motor... maar als het heel slecht weer was, dan keek Theo wel eens naar boven zo. Dan zei hij, jongen, want ik was het junior-verslaggevertje. Als jij nou eens een stukje achter op de motor, dan kun je er vast ook dat proeven. En dat ik moet even door die bocht heen, hoor. Even een beetje gas bijgeven. Ja, die bocht die gaat goed. Ja, nou weer gas terug. Oké. Okay. En zo ben ik eigenlijk een beetje met het motorvirus behept geraakt. Al de is voor mij uh, weer een soort thuiskomen... Als radioverslaggever in het verleden ben ik hier vaak geweest. En nu als motaar ook. En uh, ja, je maakt verhalen mee van mensen. Ik heb bijvoorbeeld twee jaar geleden op een gegeven moment een wat oudere man halverwege moeten stoppen. Want dat ging echt niet meer. En toen zei ik tegen hem: ik zeg, Hoe vaak bent u nu al omhoog gegaan? Hij zegt: Dit is de vijfde keer. Zult u wel doorgaan? En toen zei hij tegen mij: Heeft u wel eens een dochter van 27 jaar aan kanker verloren? Ik zei: Nee, dat heb ik niet. En toen begon hij te huilen. En toen heeft hij een poosje tegen me staan uithuilen. En toen zei ik, nou moet u zelf beslissen wat u doet. Toen zei hij van, ik ga niet meer, want mijn dochter zou dat niet goed vinden. Ik ga naar beneden. Ik zei, dat lijkt me een verstandige zaak. Dat is dus ook een van onze taken. En dat raak je wel, nou ja, tot, tot op het bot van je ziel, hoor. En dus ze wacht even, daar komt een, een auto aan. Dan moet ik even gas terugnemen, even schakelen. Van drie naar twee, ja, dat doet hij, ja. Motorrijden is sowieso natuurlijk een, een, een leuke hobby. En uh, ik heb, ik heb uh, als verslaggever ook wel achterop bij Raymond Nakkaarts, de legendarische Belgische motaar gezeten. En, uh, maar, maar de al op, hè, we beginnen bij bocht 21 en dan naar 20. En Want een heleboel mensen denken dat het van onderaf 1 is. Nee, het is omgekeerd. Hè. 1, dan ben je boven. En het begint bij 21. En als je dan bijvoorbeeld langs bocht 7 komt, waar altijd een groot feest is... is toch wel wat, hoor. En daar heb ik ze zien zwoegen. Al die Nederlandse geweldige wielrenners. En dan, en dan heb je het idee halverwege. En dan is het een stukje vals plat. Nou heb ik het wel. En dan kijk je naar boven. En dan komt er weer zo'n loeder van een herpin En dan gaat het weer stijl omhoog. Nee, oh mensen. Wat zijn het toch geweldige sportmensen? Maar wat zijn die 4300 mensen. die dus op donderdag voor Albu 6 naar boven gaan. Wat zijn dat allemaal geweldige kanjes, zou Erika Terpstra zeggen. Nou, Erika, zeg het je na. Nou. Het zijn geweldige kanjes. Nou. We hebben een mooi ritje gedaan. We zijn een stuk naar beneden gereden. We hebben een kleine uurbocht gemaakt. Dan zijn we weer omhoog gereden. En dan zie je dus in de verte, ondanks dat de wolken laag hangen, zie je dat al op Dat zien die fietsers dus ook. En we zijn er weer. En we stappen af. En we zetten de motor weer op de bok. En dan gaat de sleutel naar links. En dan, pom, uit. Mooi. Klaar. Even ten apel in het radiodagboek. En morgen hoort u hoe de deelnemers van Alpdu 6 de berg gaan bedwingen. Meer info over die uh, actie is te vinden op alpdu6.ncv.nl. Het radiodagboek wordt deze week gemaakt vanuit Frankrijk door Anne van der Veen. Stelling zometeen in stand.nl. Ook Nederland moet Libië gaan bombarderen. Bent u het eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Nu eerst Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeenten geven geen steun aan de afspraken in het bestuursakkoord over werken naar vermogen. Dat is het deel waarin onder meer de sociale werkplaatsen zijn geregeld. Op het VNG-congres in Ulft daar bleek dat de meerderheid van de gemeente zich grote zorgen maakt over de bezuinigingen op de werkplaatsen. VNG-voorzitter Jorrisma zegt toe dat ze verder wil onderhandelen met het kabinet. En Margot Boer die is in Ulft. Ja, heeft, uh, heb jij minister Donner al gesproken? Nou, minister Donner, die is op dit moment een toespraak aan het houden voor het vng congres Dus voor al die bestuurders die hier zitten. En hij heeft zojuist tegen hen gezegd dat hij het betreurt dat dat ene onderdeel eigenlijk niet is aangenomen van het bestuursakkoord. Hij zegt ook, ik ken de zorgen van de gemeente, die delen wij als kabinet ook. Maar goed, dat deel is dus niet aangenomen. Hij zegt, het debat vindt nu gewoon plaats in de Tweede Kamer. Daar wordt de wet werken naar vermogen behandeld. En ja, dan moeten we kijken hoe het verder moet. We gaan in ieder geval geen ruzie maken, als het dan de minister... Gaan we nu beide mokkend in een hoekje zitten... zwelgend in ons eigen gelijk... en boos over de onverantwoordelijkheid van de ander. Ik hoop het niet. Ik verwacht het niet. Het bestuur van dit land is aangewezen op samenwerking... tussen de verschillende besturen. Als er op een bepaald moment geen overeenstemming valt te bereiken... dan zal de regering of de wetgever de knoop moeten doorhakken... En vervolgens zullen we weer verder moeten werken. Ja, de bal ligt nu dus bij het kabinet en bij de Tweede Kamer. Maar daarna ziet Donner dus wel degelijk ruimte om weer met de gemeente verder te praten... over dit moeilijke punt van de sociale werkplaatsen. Margot Boer was dat vanuit het VNG-congres in Ulft. Het Openbaar ministerie, de vervolgden rechter en officier van justitie... die hun beroepsgeheim zouden hebben geschonden. De twee werkten in Zwolle en zouden in het systeem van justitie... naar een strafblad hebben gekeken. En die gegevens zijn daarna gedeeld met vrienden van de rechter... waarna er aangifte werd gedaan. En de trein met splijtstofstaven uit Borsele is aangekomen in Normandië. Daar worden ze met vrachtwagens naar de opwerkingsfabriek in Cap de la Hague gebracht. Gisteren hielden activisten van Greenpeace het transport vanuit Borsele op. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de B verkeersinformatie Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor Zoete Wouden... een file van 3 kilometer na een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Het verkeer staat daardoor stil op de Ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel staat 6 kilometer. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat 3 kilometer file... Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knopend-Bankhoef en Knopend-Pauwgraven. 5 kilometer file, dat komt er een technisch onderzoek na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A326 richting Bankhoef. Voor Knopend-Bankhoef 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van der Berg. De ministers van Defensie van de NAVO-landen... die praten op dit moment over de missie in Libië. Kolonel Gaddafi zit daar nog altijd stevig in het zadel. En de kans is groot dat de NAVO opnieuw aan Nederland gaat vragen... of we willen meedoen aan bombardement op Libië. Het is tijd om Gaddafi te gaan.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 Minister Hans Hille hoorde u als laatste. Hij is uh, terughoudend over het meedoen aan het bombardement op Libië. En bronnen in Den Haag zeggen ook al dat het kabinet eigenlijk niet wil. Ze gaan er in ieder geval vrijdag over praten. Um, Hillen is nu in Brussel bij die andere defensieministers dus. Um, ik ga erover doorpraten met Han ten Broeke, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag meneer ten Broeke, goedemiddag. Goedemiddag meneer Van den Berg. Drie keuzes aan het begin. Al, kort antwoord graag ja of nee. En dan gaan we zometeen over de stelling doorpraten. Hier is de eerste. Pas als Gaddafi weg is, is het missie geslaagd? Um, ja. Duizend bommen en granaten helpen Gaddafi Libië te verlaten. Nee. En na Libië is Syrië aan de beurt. Nee. nee. Goed, dan de stelling waar u ook thuis over mee kan praten. Ook Nederland moet Libië gaan bombarderen. Bent u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101, dus 0800-1101 is een gratis nummer kunt u stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan Hekje standpunt. Meneer ten Broeke, de stelling ook voor u even. Ook Nederland moet Libië gaan bombarderen. Mm -hmm. Eens of oneens? Ja, ik vind die stelling vind ik wel wat uh, ronkend, maar dat hoort ook zo. Die verzint u ook niet voor niks op die manier. Ik zou iets anders willen formuleren, zo hebben wij het ook altijd als VVD gezegd. Wij zien op zichzelf geen principiële bezwaren om, als de NAVO ons dat zou verzoeken... Uh, om air to ground, hè, dat zijn dus het raken van gronddoelen, aanvallen als dat burgerslachtoffers uh, uh, of uh, burgerdoelen, uh, uh, burgers kan, uh, kan, kan beschermen, dan zien wij geen principiële bezwaren om daar nee tegen te zeggen. Misschien dat er praktische bezwaren zijn, maar die ken ik eigenlijk ook niet. Nee, maar dat is eigenlijk een beetje eens dus op de stelling. Ja, maar ik zou het uh, anders formuleren. Ik denk ook dat dat wel noodzakelijk is als je zo'n uh, zo moeilijk besluit moet nemen. Ja. Um... Maar goed, de eerste tekenen zijn... we hoorden Hillen net al even heel ja. erg aarzelen... maar ik, ik begrijp weer goed dat, dat, dat vanochtend de uh, opening Telegraaf... Uh, bronnen rond uh, het kabinet of bronnen in Den Haag wordt dan gezegd. Dus wie dat dan precies zijn, dat blijft altijd een beetje onduidelijk. Maar blijkbaar is er niet heel veel animo. Ik denk dat het verschillend is. Ik uh, denk dat iedereen uh, ziet dat als je, als je ervoor kiest om een no-fly-zone uh, in te stellen... en als je ervoor kiest om een VN-mandaat uit te voeren... en dus voor het eerst dat er een VN-resolutie is waar expliciet in staat... dat burgers moeten worden be uh, beveiligd... en dat ook uh, wat ze dan civilian populated areas noemen... dus uh, daar waar heel veel burgers geconcentreerd zijn dat dat onderdeel is van het mandaat, dat is nog nooit eerder voorgekomen... Ja, dan moet je ook proberen daar zo uh, volledig mogelijk invulling aan te geven... op het moment dat je meedoet in die coalitie. Dat Nederland in het verleden altijd heel goed... We hebben ook een fantastische naam opgebouwd. In Bosnië hebben we het gedaan, in Noord-Irak, in Afghanistan. En nu doen we het een klein beetje lauloenen, als ik het zo zou mogen zeggen... omdat we dan wel waarnemen vanuit de lucht... wat er allemaal voor misdaden op de grond plaatsvinden. Maar dan moeten we een collega-land bellen om daar wat aan te doen. Ik geloof zelfs dat de Denen nu met onze bommen gooien. Zo is het. De Denen, um, die natuurlijk een veel kleinere luchtmacht hebben... dan, dan Nederland, um, die, die opereren daar op Nederland met, met Nederlandse munitie. Ja, dat is wat dubbel. Hè? Er zitten ook Nederlandse bemanningen in AWACS... die gewoon precies aanwijzen aan de collega-bondgenoten... waar ze moeten bombarderen. Uh, dus het, het doet een beetje denken aan het importeren van, van, van kernenergie. en dan vervolgens zeggen dat je er tegen bent. Ja, ja. Maar. Uh, want. Er zijn natuurlijk meer kleinere landen daar bezig. België, Denemarken hebben we al genoemd, Noorwegen. Ja. Die doen allemaal volop mee. En nog Nederland al, ja. heeft een uitzonderingspositie. Nederland heeft wat ze dan noemen een caveat, een uitzonderingspositie. Dat doen wij uh, zelden, maar dat is nu uh, kennelijk noodzakelijk. Uh, Waarom eigenlijk? Ja, dat is een beetje onduidelijk. De, de, de redenering die de minister van Defensie uh, daar telkens voor gebruikt... is enerzijds uh, financieel. Dat mm -hmm. is dus heel praktisch. Daar heeft hij alles gelijk. En We hebben nu nog... Uh, voor ongeveer 10 miljoen aan ruimte om die missie te kunnen vliegen. Uh, dat is dus geld wat nodig is om bijvoorbeeld de brandstof te, uh, te betalen. Uh, dus één verlenging zou nog kunnen. Um, op deze manier? Op deze manier. Uh, het is een beetje onduidelijk als je het op een andere manier zou doen. Als wij ook air to ground, dan zijn de missies waarschijnlijk de sorties, noemen ze dat. Dus de, het aantal opdrachten die we aannemen om daar uh, eventueel ook gronddoelen aan te vallen. Uh, die zijn dan korter, dus dat zou dan aan brandstof schelen. Maar dan moet je die munitie natuurlijk weer wel zelf uh, vervangen. Dan hebben we daar voldoende van, dus dat, dat zou kunnen. Ja. Dus dat, dat kan... En, en goed, het is duidelijk in welk licht dat gebeurt. Ja. Defensie, miljard bezuinigingen, hoop commotie onder ja, personeel die, die, het personeel natuurlijk. dat miljard bezuinigen, dat heeft hier echt helemaal uh, niets mee te maken. Want deze missie wordt niet uit defensiegeld betaald. Uh, het defensiegeld wat hiervoor wordt ingezet... zijn gewoon de, de personeelslasten die men toch al heeft. Dus die F-16 zouden anders gewoon aan de grond staan. Uh, of in oefeningen gebruikt worden. Uh, het extra geld wat nodig is om zo'n missie te draaien, dat komt uit een budget dat noemen wij HAGIS. En dat wordt door mm -hmm. een aantal ministeries gevuld, waaronder bijvoorbeeld ook ontwikkelingssamenwerking. Daar komt op dit moment extra geld in, omdat de economische ja. groei wat meevalt. Maar goed, daar zit dus nog maar 10 miljoen in. Ja, daar in zit, zit op dit moment 10 miljoen in. Dat is genoeg voor drie maanden verlenging. Ja. Nee, maar goed, ik bedoel, als je de, want uiteindelijk heeft het natuurlijk wel met die bezuinigingen te maken. Want als je het, als je het uh, wil uh, uitbouwen, ja. gaat dat extra geld kosten. Dan en dat zal dat ook voor een deel van, van het defensiebudget moeten komen. En daar moet hij dus al een miljard bezuinigen. Nee, dat hoeft dus niet van het defensiebudget te komen. Dat moet uit uit het Haagis-budget komen, maar dat moet dan worden aangevuld. En dan is de vraag, wie gaan dat doen? Ja, en dan heb je weer een politieke vraag. Um, uh, kan dat van Defensie? Nou, daar is het antwoord waarschijnlijk nee. Uh, maar bijvoorbeeld, ik zei, gaf u net aan: het, het OS-budget is op dit moment groeit iets meer dan het kabinet he, heeft verwacht. Omdat men een wat conservatieve inschatting had gemaakt van de economische groei. Um, uh, dus daar zou je wel dit voor een deel uit kunnen. En OS vult ook dat Haagse budget. Daar staat ook overigens nog wel wat. Dus daar zou het eventueel uit kunnen. Het uh, allerbelangrijkste is denk ik dat we teruggaan naar de oorspronkelijke vraag. En dat is als wij het van belang vinden dat, daar, uh, dat de burgers zoveel mogelijk worden beschermd... Uh, dan is het, denk ik, goed dat Nederland een helder antwoord geeft... doen wij daaraan mee of uh, doen we een beetje halfslachtig mee. Ja. En daar kunnen redenen voor zijn... Maar die vind ik vooralsnog niet overtuigend. Nou, nou goed, dat is dus aan de ene kant dat financiële verhaal. Maar er zit toch ook nog een politieke component aan. Uh, bijvoorbeeld de PVV, een belangrijke partij in dit, mm -hmm. in dit geheel. Een partner van het kabinet. Ja, die, die wil eigenlijk die hele missie al niet. Nee, die, die... PVV heeft een, een, een vrij bizarre opvatting sowieso over missies. Um, en, en vooral ook over deze missie. Ja, maar als het over verlengen gaat, dan zult u die ook weer tegenkomen. Die, willen, die willen dat helemaal niet. Nee, maar goed, dat, dat, hun argumenten zijn ondertussen wel bekend. De PVV, uh, bij mond van de heer Brinkman, zegt... Dan, uh, ofwel we gaan all-out. Uh, nou, wat hij daarmee bedoelt, dat kan iedereen alleen maar raden. Of we doen helemaal niks. Dus er zit eigenlijk geen tussenweg. Ja, de, de, de, ik vind dat een weinig constructieve houding. Maar speelt dat ook nog mee in de twijfel dan van... in dit geval hele of eigenlijk van het hele kabinet? Het, het speelt mee, omdat een kabinet natuurlijk nooit uh, een missie uh, zal aangaan. Ze kunnen het doen zonder uh, brede parlementaire steun... maar verstandig is dat niet en ik zou ze dat ook niet willen adviseren. Dus het kabinet moet hier eigenstandig, zelfstandig tot een besluit komen. Ik denk dat het van belang is om daarbij heel goed te luisteren... naar de wens van de NAVO. Die is helder. Um, uh, daar is echt de wens dat er zo min mogelijk landen uitzonderingsposities in nemen. Als je nu nagaat dat de Denen en de Noorden ongeveer 20, 25 procent van al die vluchten voor hun rekening nemen... Uh, dan hebben we de Fransen en de Britten. Ja. En, en, en wij nemen echt een andere rol daarin. Terwijl Nederland zich juist in het verleden heeft onderscheiden. Uh, we zijn het enige land waar de Amerikanen bijvoorbeeld graag mee oefenen. Om precies die reden dat we daar heel erg goed in zijn. Ja, en on voor onze piloten lijkt het me um, ook uh, buitengewoon frustrerend... om wel um, uh, via allerlei sensortechnieken precies op de grond te kunnen waarnemen... wat er allemaal aan misdaden gebeurt. Wow. Ja, en dat dan weer aan een ander te moeten overlaten. W wat zou het uh, betekenen als Hillen toch uiteindelijk nee moet verkopen aan de NAVO? Wat, wat, hoe staan we er dan op als Nederland? Nou ja, dan, uh, dan worden wij een land wat, uh, in, de, in de rangen van landen die altijd met uitzonderingsposities komen. Dus, dus niet zoals Duitsland wil je helemaal niet meedoen. Maar ook niet meer zoals we in het verleden dat er op ons gerekend kon worden als uh, de nood aan de man kwam. En um, nog even over die keuzes net, want u zei volgens mij ja op die vraag van uh, de missie is pas geslaagd als Gaddafi weg is. Ja, maar dan moet u dat maar niet zien als missie in de zin van zoals door de NAVO of door de VN um, uh, geformuleerd. Uh, want regime change of, of het verwijderen van Gaddafi is daar nadrukkelijk geen onderdeel van. Maar ik zou het zelf persoonlijk, um, uh, en zo beantwoord ik die, die vraag dan ook... Uh, denk ik dat het voor Libië, uh, dat er eigenlijk alleen maar toekomst is... voor geheel Libië zou ik dan maar zeggen... als Gaddafi uiteindelijk op de een of andere manier verdwijnt... Uh, uit het leiderschap van dat land. Ja. Uh, goed, kabinet is één. Natuurlijk uh, is het ook wel handig om te weten wat de achterban vindt. Dus uh, het volk, wij met z'n ja, allen. Uh, Daarvoor hebben we dit programma. <laughs> ja. Ja. Nee, ik, wou, ik wou even één reactie nog voorlezen. Dan gaan we zo meteen even naar de percentages. Maar uh, Hier zegt iemand, ik ben het oneens met de stelling. Wat gevreesd wordt, dreigt zo langzamerhand te gebeuren. De oorlog escaleert onmiskenbaar. Eerst alleen de no fly zone handhaven. Nu de vraag om te gaan bombarderen. Het wacht is op het inzetten van grondstrijdkrachten. Uh, hoe ontstaat een groot conflict? Zo dus, niet aan meedoen. Ja, ik ik, ik heb daar wel enig begrip voor, want dat, dat noemen ze dan mission creep. Op een gegeven moment, je, je, je wordt ergens ingedwongen... en dan je eindigt in een positie waar je niet in wil zitten. Maar ik zou dan toch tegen de meneer of mevrouw die, deze, die met deze reactie komt het volgende willen zeggen. Het handhaven van de no-fly, zone heeft de VVD ook van het begin af aan gezegd... dat betekent dat je gronddoelen moet aanvallen. Je moet luchtafweer uitschakelen. Je moet militaire infrastructuur, waar die dreiging vandaan komt, moet je uitschakelen. Dat is wat op dit moment gebeurt. Dat gebeurt inderdaad intensiever. Uh, je moet je voorstellen, er zijn wel 10.000 van die sorties geweest. Er zijn 700 munitieopslagplaatsen gebombardeerd, 500 tanks en panzerwoorden. Het is een land met een enorme militaire capaciteit. Dat is niet zomaar 1, 2, 3 weg. Um, in Bosnië duurt dat ook heel lang. Um, dus mensen moeten zich realiseren dat daarbij hoort dat je ook bombardeert. Daar zitten ook hele nare consequenties aan vast. Daar zijn wij nooit voor weggelopen. Daarom waren we aanvankelijk wat voorzichtig in de ogen van velen. Maar nu wel consequent. Ja, ja, nou daar komen ze dan, de percentages. 33% procent is het eens met de stelling, dus ook Nederland moet het Libië gaan bombarderen. 67% procent oneens. En er is door bijna 1300 mensen gestemd tot nu toe. Uh, we gaan uh, luisteren naar uh, de mensen die de moeite hebben genomen om ons te bellen en te reageren. En ik neem de reacties graag zo meteen even met u door. Stand.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, uh, elders in Ridderkerk. Ik uh, hoor tot die nu nog 67%. Procent uh, die vinden dat we uh, daar niet aan moeten gaan meedoen. Het is weer het oude liedje. Geleidelijk aan rommelen we een oorlog in. Er is nooit een oorlogsverklaring. Uh, het uh, gaat onder het motto beschermen van de bevolking. Maar het krijgt steeds meer en steeds op dezelfde manier... een uh, uiterlijk van een gewone oorlog tegen een bepaald land... Um, maar dan zonder officiële oorlogsverklaring. Dus ik denk dat je hier moet spreken van uh, staatshooliganism. Uh, eventjes meedoen, even laten zien dat je ook wel durft. Even laten zien dat je de sterkste bent. En uh, de ethiek wordt helemaal hmm. over het hoofd gezien. De, dus geen bommen gooien, zeg maar stel nu dat uh, Nederland wel uh, het, het huidige uh, werk daar uh, voort gaat zetten. Dus, dus inderdaad die, die no-fly zone in de gaten houden, dat mag wel wat u betreft. Ja, maar dan ook het uh, zal van andere landen misschien wel. Want er zijn dus nogal wat gezien ja, die het niet nou nemen met hun burgers. Dus waarom maken we ons daar dan ook niet druk over? Ja, goed, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goeiemiddag. ik ben absoluut niet tegen de stelling. Ik wou een beetje als ik hoor hoe politici makkelijk met mensenleven omgaan en met onze belastinggeld. Want wij maken ons natuurlijk allemaal medeschuldig aan deze bombardementen. Die met name met verand uranium gebombardeerd worden, die mensen. Ik zou de manier die vertelt dat uh, Nederland zo fantastisch in Bosnië heeft gedaan. Ik zou willen vragen of hij weet wat voor gevolgen voor volksgezondheid in Bosnië en heeft die bombardementen hebben gehad. Hoeveel mensen leukemie sinds die oorlog hebben gekregen en kanker van die verand uranium. Of hij, die, of hij dat ook weet, of hij ooit. ...daarin uh, heeft ja. gekeken. U bent er niet voor in ieder geval? Natuurlijk ben ja. ik er niet voor. De, de, de, de aarde zal daar 500, 600 jaar lang besmet blijven... ...radioactief ja. van verruimd uranium, meneer. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik, ik ben er ook tegen. Uh, ik, ik ben Edwin uit Amsterdam. Uh, kijk, wij, wij, wij willen ons man uh, bemoeien met al, allerlei zaken... ...waar wij helemaal geen verstand van hebben. Wij, wij zijn met 16 miljoen inwoners... Het leger staat in de aardverkoop en dan willen we een land gaan helpen daar met bommen te gooien. Ik begrijp niet waar ze mee bezig zijn. Ze. Echt nee, niet. Nee. Ik weet niet wat ze daar aan het doen zijn. Maar het slaat helemaal nergens op. En als je de wereld uh, wil verbeteren, dan ben ik er wel voor. Maar waarom beginnen ze daar niet in Noord-Korea? Noord Want dat durven ze niet. Hm. Ze gaan er alleen maar een land binnenvallen en, en, en mensen afschieten. Ja. Maar als ze een even hebben, gaan ze Noord-Korea gaan daar beginnen. Ja. En dan de rest. Oké, okay, dank u voor het bellen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Met er half mijn hand, goedemiddag. Nou, ik, ik, uit het oogpunt van solidariteit uh, moet ik wel eens zijn met de stand. Wij zijn in de NAVO en dan, dan moet je dus ook in dit geval meedoen. En dan moet je ook volwaardig meedoen. Ik vraag me alleen af de, of dit de juiste methode is. Ik denk toch dat je troepen in moet zitten om de boel snel af... Want wat je nu doet is in de Op de grond bedoelt u? Op de grond? Ja, de grondhoeken. Ja, dat moet, dat ja. Moet je, dat, dan kun je dat op korte termijn beëindigen, vermoed ik. Maar niet, niet op deze manier. Dat gaat veel langer duren. Je kunt het ook, volgens mij ook niet zo goed vergelijken met Joegoslavië. Uh, dit is toch heel anders. Maar het, ja, het punt is, de NAVO die is van belang voor het handhaven van de strategische balans in Europa. Dat is de reden dat, dat je in Libië bezig bent. En om even een antwoord te geven op de ja. meneer die het over Noord-Korea had. Maar uh, nogmaals, ik, ik, ik, uh, wat dat betreft uh, vind ik dat we nog wel een betere taak hebben. We kunnen onze eigen koopvaardij niet eens bes uh, momenteel goed beschermen. Laten we dat nou eens als nummer één zetten, dat vind ik veel belangrijker. Tegen de piraten bedoelt u? Dat zegt hij, ja, dat ja. is het toch een schande dat wij als enige land momenteel eigenlijk uh, het erbij laten zitten. En, en en met prikkeldraad. En als je vanmorgen die foto in de krant zag, dan, ga je, dan oh. gaat je hart de bloed voor mij. Zegt, u zegt liever lieve weg uit Libië en uh, laat, die, laat ze die kofferdijschepen maar gaan beschermen. Nou, ik, één wezen moet je aan alle twee meedoen. Maar we zijn onze hand zo aan het uitkleden van onze, onze defensie bezig. Wat, wat ik op zich ook al een, een, een verschrikkelijke zaak vind. Dat ik. Ik weet onderhand. Laten we dan eerst beginnen met onze eigen doelstellingen te, te, op poten te krijgen. En dan kan je daarna ja. nog eens meedoen met, met, met, met de NAVO. Waar je overigens als, als zo'n actie aan de gang is, moet je volwaardig meedoen. Je moet niet zo in je zijlijn blijven staan. Ja. Dat, ja. dat ben ik dus echt op tegen. Dank u voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Koudstal uit Ede. Um, ik vind dat we niet moeten bombarderen. De, de Veiligheidsraad heeft in zijn resolutie... Slechts twee dingen genoemd. En dat is het instellen van een no-fly-zone... en het beschermen van Libische burgers. Ik vind het uh, in, uh, in het wilde weggooien van, uh, van bommen... ook al zeg je dan dat je het allemaal gericht doet... Uh, niet bepaald uh, in lijn met wat de resolutie van de Veiligheidsraad heeft gestipuleerd. Hmm. Ik zou in dit verband ook wel eens graag willen weten... wat het standpunt is van het uh, Internationaal Hof van Justitie in Den Haag. Wat zich bezighoudt met dit soort volkenrechtelijke aangelegenheden. Ja. Ik denk dat we daar nu niet aan uitkomen voor tweeën. Maar uh, dit da is goed, dat, dat, denk ik ook goed dat u de vraag even opwerpt. Misschien dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Ferdinand Hossenbux, hallo. Hey Ferdinand. Dag jongen. Ik ben het uh, oneens met uh, de stelling. Kijk, Nederland moet zich niet inlaten met zo'n actie. En weet je wat er moet gebeuren? Heb ik al een keer aangegeven, Jurgen. Laat die Amerikanen dit oplossen. Nuchter bekeken is het volgende aan de hand. Libië zit vol olie. Daar gaat het toch om. En even nog wat anders. Syrië heeft geen olie. Dus niemand doet wat daaraan. En wat ik ook niet snap. Waarom zit Gaddafi al uh, aan een poosje? Ik denk zelf aan een spelletje van Amerika hoor. Van uh, wie kunnen we nog meenemen, weet je. Welk land gaat, uh, gaat meedoen en ja, dan denk ik aan Nederland. Om daar die, he die hele boel te gaan bombarderen. Hoor. Ik ben het nogmaals, ik ben het totaal al eens met de stelling. Ja, dankjewel. Voor bellen. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, met Peter Hendrik. Ik, ik denk dat Nederland niet gaat bombarderen. Omdat Nederland eigenlijk al, als uh, politiek al eeuwenlang uh, heeft geïslamiseerd... En, en als het nou zou gebeuren, dan is er eigenlijk een, een afwijking van het van politieke uh, standpunt. Maar wacht, u, u, wacht even, u zegt Nederland is te veel geïslamiseerd en daardoor dus gaan ze e niet ik bombarderen. Eeuwen, eeuwenlang geïslamiseerd. Als ik nagaat uh, Indonesië is bijvoorbeeld nou het grote islamland. Uh, dat was ja. is, dus uh, tijdens de VOC-tijd. Ja, maar ik bedoel, even om het kort te houden. U, u zegt van dat is de reden waarom Nederland nu niet bombardeert daar. Ja, dat. En, en verschillende punten. Als je uh, uh, Srebrenica ziet en uh, Kosovo, mm. en dan zie je gewoon dat die, dat die landen steeds meer geïslamiseerd zijn door de aanwezigheid van Nederland. En, uh, als je Kosovo ziet, dat de, de, de, de is er toestemming gegeven om uh, onafhankelijk te worden. Terwijl eigenlijk uh, niks tegenover staat ten, ten opzichte van Noord-Cyprus. Mm. Dus daar is dus Noord-Cyprus ja. en. Ja. Kosovo, onafhankelijk, uh, islam, islam geworden. Ja, en en uh, Nederland heeft ook nog uh, subredenigheid uh, verdedigd. Ja. We, we, ma we maken het nu wel heel ingewikkeld volgens mij. Want de stelling is heel duidelijk, ook Nederland moet Libië gaan bombarderen. Wat zegt u dan, eens nee, of oneens? Nee, het, het, het, het, dat zal niet gebeuren. Nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag Boezeringhuis, ik ben tegen de stelling, bombarderen, de VN-resolutie is toch al zodanig opgerekt dat we nu al het mandaat schijnen te hebben om Gaddafi af te zetten. Eventueel dood of levert, dat maakt ons niet meer uit. Het is gewoon weer een illegale oorlog zonder oorlogsverklaring. Ik zou wel eens willen weten wat de VN doet als een stelletje Drentse boeren boos worden oprukken naar Den Haag om te trachten de regering omver te werpen. Worden wij dan ook platgebombardeerd... door Duitsland, Frankrijk, Engeland enzovoort? En want waar zijn we dus nu gewoon mee bezig. Ja, gaan we het gelijk doorspelen naar hand en broeken. Dank voor het bellen uh, trouwens. Uh, dat zeggen we tegen iedereen. VVD-Kamerlid heeft meegeluisterd naar de reactie. Nou, Zeker. laten we even met dat laatste beginnen. Het, het is volgens het mandaat mag het helemaal niet, ja, het, mag, het, het. mag wel degelijk. En ik zal dat ook voor mevrouw staan nog even. En, uh, zijn vn resoluties 1970, 1973 die maken het mogelijk om een nno zone af te dwingen. Dat is wat nu gebeurt. Uh, een wapenembargo in te stellen, dat is wat nu gebeurt. En ook de burgerbevolking te beschermen tegen aanvallen of zelfs de dreiging van aanvallen. Nou, iedereen die het nieuws dagelijks volgt kan zien dat dat laatste nog niet gebeurt. Althans, men probeert dat wel te doen. Maar die uh, dreiging die is er nog steeds. Als je nu in uh, Misrata zit, dan zit je ook echt in uh, hopeloze omstandigheid. En ik denk dat, en dat zeg ik ook tegen meneer Elders uit Ridderkerk, die uh, belde... Um, uh, als hij het cynisch vindt wat, wat, wat hier nu gebeurt... en vooral weinig ethisch... dan moet u, ben ik benieuwd hoe hij dat uitlegt aan al die mensen in Bengazi... die in een massamoord zijn ontsnapt... juist omdat er werd ingegrepen en omdat er in dit geval door de Fransen en de Britten, um, is gebombardeerd. Want uh, dat is de reële situatie. Ja. Wat je toch hoort we in de reactie van mensen is toch van... dit is een, een gebed zonder eind. Hè. We ja. zijn ergens in uh, geraakt, waar misschien geen eind meer aankomt. Uh, we laten ons in een oorlog rommelen. Nou ja, dat soort termen ja, wordt... hoor je natuurlijk altijd. En dat is ook niet zonder reden. Want we hebben natuurlijk in het verleden wel eens gezien... dat dat, uh, dat, dat risico bestaat. En ja, de, de, de, de geschiedenis leert dat en de, de, de toekomst valt niet altijd zomaar te voorspellen. Maar ik kan die mensen één geruststelling geven. In diezelfde VN-resolutie waar nu gebruik van wordt gemaakt, met die drie punten: no-fly zone, wapenembargo en expliciet het beschermen van de bevolking tegen acute dreiging, daar staat ook dat er geen buitenlandse troepenmacht in Libië in welke vorm dan ook mag. Um, uh, uh, worden gestationeerd. Dus geen grondtroepen? Geen grondtroepen. En daar zijn we ook tegen. Dus wat dat betreft um, uh, denk ik dat dat risico niet bestaat. Mm. Want dan zou... De Landen die dat doen, die zouden dan direct in schending zijn met het uh, ja. mandaat. Op basis waarvan ze nou juist mee ja. te kunnen opereren. Dat maar, niet worden geaccepteerd. Maar, maar wat er ook achter zit, bij mensen is natuurlijk van ja, wat voor nut heeft het nu? Wat hebben we er, voor, wat hebben we er zelf? Er was iemand die maakte vergelijking dus met die, met die schepen, hè, die daar uh, door de Golf van Aarde gaan. En die daar aan alle kanten worden bejaagd ja. uh, belaagd door, door piraten. Meneer Maarland, daar ben ik het overigens mee eens. En, uh, dan kunnen uh, daar kunnen we niks aan doen, zegt ja, hij. Uh, en en uh, dan gaan we wel in Libië gaan, dan gaan we. Uh, de is minister ook wel wat aarzelend. Uh, en daarom ziet hij dat prikkeldraad. Uh, daar zien wij ook graag dat de mariniers gewoon op die koopvaardijsschepen worden geplaatst. Um, maar goed, daar, daar is hij wat terughoudend. Maar dat, dat krijgen we nog wel voor elkaar bij hem. Um, maar die vergelijking snap ik. En, uh, wat het belang hier is, in de eerste plaats natuurlijk... is het humanitaire belang. En dat moet niet worden onderschat... Twee weken geleden hebben we, of een week geleden, hebben we gezien dat uh, Mladis werd gearresteerd. Heel Nederland heeft weer de rug, de beelden op het netvlies uh, van Srebrenica. Ja. Uh, daar is helaas, helaas zeg ik, en door de internationale gemeenschap veel te afwachtend uh, gereageerd, of zelfs helemaal niet. En dat is de reden dat er 6000. Um, ja, moslim jongens en mannen ja. zijn maar, vermoord. Maar is Syrië ik, ik dan, is dan, iets dan het volgende land? In is is Syrië dan bijvoorbeeld het volgende land waar we ook weer moeten opdraven? Ik wil daar heel eerlijk over zijn. Uh, uh, internationale politiek is niet overal eerlijk en gelijk. Je doet wat je kunt. En dat moet ook altijd. Het is een proportionaliteit. In Syrië uh, is een land met een ongelooflijk sterke uh, krijgsmacht. Veel sterker nog dan, uh, dan, dan, dan in Libië. En dat betekent dus dat je moet ook altijd inschatten. Zou daar een dergelijke VN-resolutie uh, ook van toepassing zijn. En ik denk niet dat dat gebeurt. Maar zou dat gebeuren, dan moet je dat afwegen tegen, kun je dan ook wat bereiken? Ja. En dat kan in Libië. En ik vrees dat dat in Syrië ja. heel anders zal zijn. Goed. Dank voor uw bijdrage aan uh, Stand.nl. We gaan Dank kijken wel. waar uh, Hillen mee terugkomt vanuit Brussel. Uh, Handenbroek in de VVD-Kamerlid de percentages zijn niet uh, erg veranderd. 68% blijft het oneens met de stelling 32% wel eens. Uh, u kunt de hele middag blijven reageren. Er zijn bijna 1400 mensen de moeite genomen om te stemmen. Jeroen, Sturger. snel, met onderwerpen voor Dit is de Dag. Heel snel dan, het bestuursakkoord... dat gedeeltelijk door de gemeente uh, zojuist vanmiddag is uh, goedgekeurd. Verder, dit fotoboek, Bye Bye Bullshit... over de laatste weken van uh, de Nederlandse militairen in Oeroesgan. Het is echt uh, ja, vanuit de vizier gemaakt van de Nederlandse militairen. En de weenie van de Amerikaanse politicus, die is getwitterd. Ik zet, hem, ik zet hem heel hard zometeen. Uh, dit is de dag, na twee. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert... naar